voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Ho, ho. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het roze standbeeld dat afgelopen zondag op Wereld Aidsdag in Amsterdam werd onthuld is vernield. Het beeld, een levensgrote 3D-print van een vrouw, is bij de knieën afgebroken. Medewerkers van het AIDS-fonds vonden het zo de afgelopen avond en zijn geschrokken. Het AIDS-fonds gaat uit van vandalisme en heeft aangifte gedaan bij de politie. Het standbeeld is onderdeel van een landelijke campagne voor de slachtoffers van AIDS... en zou de komende dag worden verplaatst naar Amersfoort. Staatssecretaris Broekers-Knol krijgt van Tweede Kamerleden forse kritiek... nu een gesprek met Marokko op het laatste moment niet is doorgegaan. Broekers wilde met Marokko overleggen over het terugnemen van uitgeprocedeerde Marokkanen maar dat land annuleert het ook zonder te zeggen waarom. Kamerleden noemen de gang van zaken dom en amateuristisch... en willen uitleg van de staatssecretaris. Het Poolse Hoge Rechtshof vindt het orgaan dat rechters benoemt... niet onafhankelijk genoeg. De rechters worden aangesteld door de Raad van Justitie. En de meeste leden daarvan zijn verkozen door het Poolse parlement... waarin de regeringspartij recht en rechtvaardigheid de meeste zetels heeft... Volgens critici probeert die partij met de Raad van Justitie... de rechterlijke macht in Polen te beïnvloeden. Asielzoekers op de Griekse eilanden hebben volgens Oxfam Novib... geen toegang tot een eerlijke asielprocedure. De Griekse regering wilde overvolle opvangkampen... vervangen door gesloten opvangcentra. Maar daarmee worden het in feite gevangenissen, zegt Oxfam Novib. Mensen hebben een maar beperkt toegang tot rechtshulp...